Toch, uh, ja, en gouden zilver doen het niet zo goed nou. Maar ja, misschien is het inkoopmoment, kan ook. Ja, het natuurlijk de olie. Olie was even gedaald, maar komt weer een beetje terug vandaag.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 Uh, politietop, op kosten van de baas naar een voetbalwedstrijd. Oei, oei, oei. Niet om daar uh, voetbalhooligans in elkaar te slaan, maar uh, andere <laughs> dingen te doen. Nee, uh... <laughs> nee dit keer niet. Ja, uh, yeah, de kwestie de kwam aan de orde. daar toen uh, een lid van de korpsleiding, zeker een Huizer...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 binnen gebeurt dan kun je mooie deals met elkaar uh, slijten. Ja, wat voor deals zou die politie daar nou gesloten hebben? Ik dat weet het niet. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik, ik, ik ja, niet. Ik, ik, kan. oh, ja, ik, ik zou het wel terecht vinden dat, uh, dat Ajax gewoon een skybox vertaan sponsort aan de politie, al die diensten die ze voor die club uh, leveren, dat, uh, dat, dat moet ook wel tegenover staan eigenlijk. Hè? Of ga ik nou te ver? Ja, ja, ja, uh, ja, uh, <laughs> dat zou je kunnen zeggen, maar uh, de belastingbetaler moet dan eigenlijk een skybox hebben, die, uh, die oh, levert ja, ja,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 Ik vind het juist wel een leuke diversiteit. Ja, ja. Kijk jij nog, nog tv, Peter? Nee. Ik zit heel vaak te overwegen van, kunnen we het, uh, met mijn vrouw: van, kunnen we dat ze het pakket gewoon die tijd het, uh, eruit gooien? Dat we alleen maar internet hebben? Joh, en, uh, telefoon, noem je. Ja, de Telefoon mag voor mij ook uit. Uh, uh, we hebben allemaal mobiel, dus.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 En uh, door een wetswijziging verdient de overheid inmiddels meer aan de aanmaningen dan aan de boete zelf. Dus die aanmaningen die gaan zo hard omhoog. Veel harder dan de overheid toestaat dat een uh, bijvoorbeeld een deurwaarder ze omhoog doet. Dus ja, hun eigen regels dus ook. Uh, dus sinds een tijd is het een, een, een, een misdrijf geworden en geen vergrijp. Dus het is een, uh, omdat het in een hogere categorie is gekomen, wordt ook uh, de aanmaning, het, het, de boete wordt in één keer verdrievoudigd. In plaats van dat je 40 euro. Uh,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 Ja, het is, uh, het is dan de enige uitweg die er is, Schijn je mag ook het land niet uit. Ja, via het vliegveld dan, hè, want... Uh... Ja, je kan misschien wel de grens overrijden, natuurlijk. Maar <laughs> ja. nou, je hebt geen auto, je rijbewijs is ook keer ingenomen. <laughs> ja, ga nou, je op de fiets. <laughs> uh, ja. <laughs> ja, het is toch een uh, folder van de LP bij de man in de bus. Ja, een stemmetje zal het ook niet... Uh... Oh, de namen van Harry en Emma zijn uit privacy-overwegingen Ja, het is verhalen. Ja, het is... Uh... Ja... Voor miljoenen in beslag. Nou, we blijven nog even in dit <laughs> We Blijven <laughs> nog even bij diefstal. Voor miljoenen, in, <laughs> even diefstal. Ja, voor miljoenen in beslag bij actie. Tegen versleutelde mobiele telefoon. Mobiele telefoon, ja, dat is iemand die leverde dus telefoons. Zogenaamde crypto-GSM's. Ja, ja.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 zijn Sinds een uh, half jaar of drie kwart jaar zijn allemaal versleuteld. Dan zou iedereen met een WhatsApp uh, appje op zijn telefoon uh, gearresteerd kunnen worden. Dat lijkt, me, dat lijkt me wat te ver gaan. Ik bedoel, de overheid is ook niet mijn vriend. Maar zo, zo gek zijn ze nog net niet in Nederland. In Engeland willen ze alle encryptie verbieden. Ja, ik vraag me ook af hoe dat, hoe dat, dat kan. Die, ja. Want in banken zitten daar natuurlijk heel moeilijk mee. En bedrijven. Ja, maar ja, het is wel het plan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 Hij is ook niet veroordeeld voor de mensen die hij vermoord heeft. Hij is, nou, even een triviant uh, vraagje: Belastingfraude, hè? Ja, belastingontduiking. Daarvoor is hij veroordeeld. Maar niet voor moord of wat dan ook. Uh, en ja, die moorden vinden ze prima, als je het geld maar afstaat. Oh, oh, dan uh, ja, nou, die moorden dan konden ze niet uh, bewijzen. Zeg maar. <laughs> dus ze, zijn, en, en, ze wisten het donders goed dat hij uh, achter die drank zat. Maar uh, dat konden ze ook niet bewijzen. Maar ja, uiteindelijk hebben ze, zijn ze binnengevallen. We hebben al, de, al die pakken met geld gezien. Zeiden ze: hé, hey, volgens mij betaal jij daar geen belasting.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 Als iemand een oorlog begint en die, die, die gooit ergens een, uh, ja, die gaat naar Jemen toe om daar een meisje van acht jaar te doodschieten met een SEAL-team, dan wordt daar, die worden als helden onthaald. Als ze terugkomen. bij mij de, de briefjes bij de Jumbo of de Albert Heijn uh, door de scanner halen, dan zeg ik ook altijd ze zijn allemaal vals en dan kijk ik, hoor, hoor ik toch vaak aangekomen, oh, ja, dan begrijpen ze me toch vaak niet wat ik bedoel de blijf Nee, ik blijf het maar zeggen. Het is soms moeilijk uh, duidelijk te maken, maar het is een... ook... Als ze dat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 dat begrijp ik niet. Ik, ik heb het niet helemaal gevolgd. Maar ik, ik snap er is dus een, iemand die illegaal tol heeft. Nou. Dan... Het is een bedrijf hebben ze ingeschakeld. tolcollect collect. Om het onderwege belasting te heffen. En die, hebben gedaan, die dachten van nou ja. Kan ik kan ook wel wat geld in die andere zak stoppen. Ah. 3 miljoen of zo. Ja. En ik vind het altijd grappig dat zeg maar, het hele grote bedrog wordt dan niet genoemd. Zeg maar Dat wordt legaal genoemd. En het, en het kleine mannetje die dan wat geld zijn eigen zakstof, dat is dan de crimineel. Een beetje een vergelijking getrokken met de Libor-schandalen. Libor maar ook de goudmanipulatie, dat is ook zo'n verhaal. Die centrale bank heeft natuurlijk enorme goudhoeveelheden... ...en die zitten enorm in de futurehandel... ...zitten ze eh, hoeveelheden papieren goud te dumpen op de markt.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 En zij niet. En daarmee is het een overheidsmonopolie geworden. Ja, en ze, ze, ze drukken ook nog in opdracht van de Amerikaanse overheid, hè? Ja, nou, ik geloof dat de, de Federal Reserve ook uh, strikt genomen onafhankelijk hoort te zijn. En dat, ik bedoel, dat oh, is het oh, volgende oh. zinnetje, staat hier ook. De ja. voorzitter wordt ook nog aangesteld, toch, ja, van de Amerikaanse ja. overheid? Plus dat, hoe onafhankelijk ben je dan? Het uh, nee, staat ook nergens op, plus dat de, de, de reserve ratio wordt geloof ik door de overheid en...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 De, die, die, die, die, die, die Ja, als, als mensen die, ja, de Eekhoornbrug inderdaad, ja. <laughs> ja, ze is even, uh, die hebben een vroeg omhoog. Bij Eekhoorn, of zo. Uh. Nee, er komt helemaal geen Eekhoorn. Helemaal geen Eekhoorn. Die, die, die namen gewoon nog steeds weg, maar. Nee, <laughs> um, <laughs> nee, wat ik wil zeggen is van, uh, kijk, het is nou Er dus uh, Hebben mensen daarvoor moeten betalen. Het zou mooi zijn geweest als die uh, natuurbrug gekrautvend uh, was. Door, en want dan is het vrijwillig voor betaald, ja. weet je wel. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Uit het feit, ja. het feit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 Ja, ja, dat kan ja, ik wel. Mooie vergelijking. De... Ja. <laughs> ja. Uh, Peter, ja, je had het net al over dat enorme denkproces. En uh, ja, goed, uh, dat denkproces gaat natuurlijk nog beter met een paar biertjes op. Uh, ik heb hier ook een bericht wat daarop aansluit. Uh, bier een betere pijnbestrijder dan paracetamol.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 uh, ja, jarenlang uh, geld over die. We kunnen uh, het beste bier gaan drinken. Oké, okay, ja, maar als ik dan s ochtends zwakker word met de enorme kater, dan helpt de paracetamol toch wel uh, redelijk hoor. We moeten wel een paar tegelijk slikken, eentje helpen niet. Mm -hmm. Ja, ja. Maar, toch maar is het kan de... nog steeds een placebo effect zijn natuurlijk. Oh, is het zo? Ja, het kan. Placebo's werken echt, hè. De die uh, ja. uh, de, gewoon de, het idee dat, dat iets gaat werken, dat kan al een hel helend effect hebben.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 zitten. Want volgens mij als je naar de promenage uh, wil, moet je gewoon uh, heel snel die twee pintjes naar binnen gieten eigenlijk. Ja, ja, ja. en dan ja. waarschuwens uh, in het onderste deel van het artikel maar wel eventjes over uh, alcoholmisbruik. Dat, <laughs> ja, dat... <cool>. ja. <laughs> <laughs> Maar goed. Volgens mij is dit niet zo'n onderzoek wat dan meestal uh,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 <laughs> je een beetje om over te drinken, ja. Neem bier. Als ja. <laughs> we een vergelijking gaan uh, we met drugs of zo. Uh niet in dit artikel, dus dat weten we niet. Moet ik nog uitzoeken. Wil jij proefkonijns zijn, oh, Johan? <laughs> nee, goed, Johan. Nee, laten we nog even verder gaan. Er zijn nog een paar berichten. Ja, info bij een Amsterdamse garage die uh, geheime bergplaatsen inbouwde. Ja, uh, we blijven even op de tour waar de hele avond al op zitten. <laughs> ja, we hebben wel een mooi thema in. <laughs> ja, ja, ja. Het ja, is een beetje preep. dit dat is een, een, een garage die bouwde dus geheime bergplaatsen in C'est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 waar dus ook steeds naar gezocht wordt om dat strafbaar te stellen. Dus als ze dan kunnen aantonen, stel dat jouw sticker van de winkel nog erop zit... en dat wordt gevonden in een wietplantage, dan kan dat inderdaad jouw winkel kosten... omdat je dan geleverd hebt aan een wietplantage, zoiets. Ik ben wel benieuwd, hoe wordt dan die op haar orde gestoord? Ja... Ja, ik heb dit soort dingen, zij maken de wet. En dan kom je dat hele verhaal van uh, ja, het is de scheiding der machten. Je hebt de wetgevende, uitvoerende en de rechtelijke macht. En, uh, ja, het is onzin, zij maken, het is de overheid en ze maken al de regels.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 Ja, dat heeft inderdaad Ricky Ross en zij uh, zijn uh, crack uh, cocaine ja. uh, op de markt gebracht, Ronald Reagan te gebruiken als uh, posterboy voor zijn product. Nou, ja, nou, je als je hebt... hey, zouden eens we buiten ook mee te maken hebben. Ja, ik heb dat ook wel eens bij zo'n be zo bedrijf kreeg ik ook zo weer zo'n anti cursus. Je wordt helemaal volgestopt met die anti cursus, want ze willen allemaal uh, natuurlijk dat, je, dat hun ass gecoverd is. Als dat het misgaat dan, uh, en het begint allemaal met van, je bent persoonlijk verantwoordelijk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 En hij dacht natuurlijk 2,6 miljoen dollar is niet zoveel. Dan kan je net één ei van kopen. <laughs> maar het waren geen -dollars. Uh, nee, nou ja Amerikaanse dollars. Uh, en uiteindelijk, voor zes jaar in de cel, is het geen slecht jaar salaris.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 aan betere dingen besteed worden, die tijd en energie, maar goed, dat, dat, uh, ja. Nee, meer, het, het doel is, uh, is geld binnenhalen ja. natuurlijk voor de overheid en ja, ja. daar, daar ja. stoppen ja. ze heel veel moeite in en ze, maar ze zijn ook heel trauige... hard tegen, tegen mensen die daar dreigen buiten de boord en pissen. Natuurlijk, uh, kijk, wat Sam deed, was gewoon, uh, hij vond dat ieder mens in Nederland hetzelfde recht had als het koningshuis, bedoel, die ontduiken en ontwijken belasting ja. als ze waarom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 want op die manier zouden ze niet uitgebuit worden door <laughs> pooiers. <laughs> ja, dan wordt de pooier enkelvoud. fout. <laughs> ja, ja. En, en, en, en, ik, ik kom altijd terug op het eeuwige thema waar ik altijd op hamer. Projectie, projectie, projectie. En dit is natuurlijk Tule projectie. Heb ik al z'n ziet ergens uitbuiters van sekswerkers en wat doet ze? Hup, hup, stichtingen, panden opkopen, investeringen. Uh, ik geef geen cent uit, maar opeens zit ik wel in een, in een stichting die de controle heeft over al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 Ja, dus ik hoop dat het heel erg druk wordt. Iedere, alle luisteraars, uh, kom ook. Ja, en het is meestal zondag dat de uitzending online komt. Maar, uh, oh, oh, oh. mocht ik snel zijn, dan, uh, ja. Misschien dat mensen dan nog even luisteren en denken: oh shit, ik moet snel in de auto dan, uh, naar, eh, de Amersfoort toe. Nou ja, ik weet niet of het misschien wordt opgenomen of iets, maar, uh, ja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 dan een borrel van LPU Utrecht. En dat wordt normaal de laatste zaterdag van de maand uh, ge ge gehouden, maar door omstandigheden is het even een weekje eerder. Dat uh, dan uh, vrijwel iedereen op vakantie is. Dus vandaar. Goed, ik uh, wens iedereen, iedereen nog een hele vrije en vooral uh, vrolijke week toe. En uh, ja, dank ook iedereen voor het luisteren naar deze uitzending. En uh, ja, jullie ook nog voor het uh, meedoen aan de uitzending. En ik zou zeggen, uh, ja, tot de volgende week. Uh,